Vijf uur. Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet trekt extra geld uit voor fietsenstallingen bij stations. Bronnen melden aan de NOS dat dit staat in het klimaatakkoord dat morgen wordt gepresenteerd. Staatssecretaris Van Veldhoven wil mensen die de trein nemen stimuleren om de fiets te pakken. In het regeerakkoord was al 100 miljoen euro gereserveerd voor meer fietsenstallingen en de aanleg van snelle fietspaden. Voor fietsenstallingen alleen komt daar nu nog eens 75 miljoen euro bij. Het kabinet hoopt dat het bedrijfsleven ook weer een steentje bijdraagt. Een 43-jarige Syriëganger is in hoger beroep vrijgesproken van verschillende terroristische misdrijven. De rechtbank had hem eerder veroordeeld tot drie jaar cel voor het voorbereiden van een moord. Maar het OM wilde een veroordeling voor terrorisme. Volgens het Gerechtshof is niet vast te stellen of de man zich in Syrië heeft aangesloten bij een terreurgroep. Daarover legde hij tegenstrijdige verklaringen af. De man is wel veroordeeld tot zes maanden cel voor verboden wapenbezit.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 In Duitsland is een man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de terreuraanslagen in 2015 in Parijs. De man van 39 uit Bosnië kwam in beeld bij een onderzoek naar wapenhandel door twee landgenoten. Een Belgische onderzoeksrechter denkt dat hij de daders heeft geholpen. Het weer. Op veel plaatsen schijnt de zon. Alleen in het noorden meer bewolking. Het blijft droog. Morgen meer ruimte voor de zon. Maar ook dan in het uiterste noorden nog wat wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot lokaal 27 graden. In het weekend keert de tropische hitte terug. Vanaf maandag is het koeler. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Hervende vandaag van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam heb je 10 minuten vertraging... tussen Vinkenveen en Knoopend Holendrecht. 10 minuten ook op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen Apkoude en Knopend Amstel. A9 Diemen richting Amstelveen tussen Belmermeer en Amstelveen-Oost. Bijna 10 minuten vertraging. Op de N201 Hoofddorp Hilversum 5 minuten vertraging... tussen Amstel, Aquaduct en Meidrecht. En een kwartier op de N522 Belmermeer-Amstelveen bij Amstelveen. En tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig...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 I'm satisfied. I'm satisfied. Well, it's all. En welkom terug voor het tweede uur. Ja, en dit waren de Travelling Willy Willys En an The End of the Line. Hele bekende, die mensen die waren heel bekend. Er zat onder andere Roy Orbison. En uh, ik dacht, John, John Lennon zat erbij volgens mij. Maar dat weet ik niet zeker. Kok, die wist, of Bart van der Meer, die wist eigenlijk alles wat dat betreft. Maar ik weet het niet. Goed, waar we wel respect voor moeten hebben, dat is... Dat zegt tenminste Rita Franklin. Zoals ik u in het begin al aankondigde, zondag 30 juni, en het is om 4 uur middags, gaat Stichting Studio Anthony in Zandvoort, Oosterparkstraat 44, wordt er vanaf 4 uur het laatste huisconcert van dit seizoen gegeven. En dit keer worden optreden door de leerlingen van zang- en gitaardocent Bouten Agen. De optredens zullen verzorgd worden door Clara Dorothy, Jacob van der Wijk, Jasper Watson, Julian Glaudermans, Mischa ja, dat is een hele moeilijke naam. Horny, En dan hebben we ook nog Michiel van Beste. Alle artiesten worden bijgestaan door een leraar, Wouter Agen... die zelf ook zal optreden. De presentatie is in handen van Onno van Dijk. Het concert is gratis toegankelijk. En ja, ze hopen natuurlijk allemaal dat u komt kijken. En het is 30 juni 2019. aanvang 4 uur. De toegang is gratis. Studio Stichting Anthony. Oosterparkstraat 44. U kan ook reserveren... En dat doen ze dan met 8220320. ik herhaal 8220320. twee, midnight We let it all hang out. After We're gonna check, look, and shine We're gonna cause talk and suspicion Give an exhibition Find out what it is only about en dat is er ook een uit 1998. En dat gaat over Your Still The One... is een nummer waarvan mede geschreven is... en opgenomen door de Canadese zangeres Shania Twain. Het werd uitgebracht als de derde single... van haar derde studioalbum Come On Over uit 1997. Het werd uitgebracht in de VS op 27 januari van 1998. Het was de eerste single van Twain... die werd uitgebracht op pop- en internationale markten... Want zoals normaal country zangeres, de single... bereikte zijn hoogtepunt op nummer 2... en werd de eerste top 10 hit van Twain op de Amerikaanse Billboard Word 100. Hoewel het nummer nooit de hitlijsten bereikte... werd het toch wel herkend als de meest succesvolle crossover single van Twain... en is het een van haar succesvolle singles op countryradio. Het lied werd geschreven door Twain en met Lenge... en geproduceerd door Lenge. Door Still the One werd genomineerd voor vier Grammy Awards in 1999 en won er twee. De, uh, het won de best country song en de best vrouwelijke country vogel uitvoering. Het stond op nummer 46 op de VH 1 101 Greatest Song uit 1990. En hier komt You're Still The One Shania Toei. When I first saw you I saw love.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 het net over Studio Anthony, maar er is ook nog een, een, een toetsen en het gaat over de muziekschool New Wave en die organiseert weer als einduitvoering een toetsenmatinee voor de leerlingen die piano en wel keyboardies volgen. Die matiné is op zondag 30 juni en het is in het Theater De Krocht. De leerlingen van de Zandvoortse muziekschool zullen ten overstaan van vooral ouders en andere familie en vrienden laten horen en zien hoe ver ze zijn gevorderd. Sommigen zijn beginners, anderen vergevorderden. De uitvoering begint om twee uur en zal ongeveer anderhalf uur duren. Goed, ik ga door met Jackie Wilson, Higher and Higher. Of misschien niet weet, maar elke za Goedemorgen Zandvoort komt zaterdag 29 juni. En die wordt live uitgezonden van onze eigen studio, de Tolweg 10a. En ik zal even vertellen wat er allemaal komt. Het is om 10 over 10 de maandelijkse gesprek met Pluspunt. En daar komt Floortje Valk voor. Een jeugd, jongeren, medewerker. En dan hebben we 10.25, dus dat is vijf voor half elf. Nieuw Zandvoort Cashback Card. En dan komt Gilles Kok en Marcel Buscher over praten... Dan hebben we 10:40, uur veertig, dat is 10 over half 11, nieuwe expositie in het Zandvoort Museum. Art with Pride. En dan komt René Zuiderveld komt daarover praten. Dat is een conservator. En dan hebben we 10 over 11, hebben we politiek. Wie er komt is nog niet duidelijk. En 5 voor half 12, extra aandacht aan de dieren deze warme dagen. En dat is het dierentehuis Kenmerland die komt praten. En dan hebben we ook nog 11:40, uur veertig, en dat is onder voorbehoud, dus ze weten niet precies wat daar komt. De presentatie is in handen van Bert Ben Zonneveld. De techniek in Rob Harms. En de muziek, Coor Eindredactie Gerrie Rutte. Dus het is altijd een programma wat goed beluisterd wordt. Ik zou zeggen, luistert u door. En zaterdagmorgen om 10 uur. Mooi, ontredend aan ta matrice, goûter aan tes délices. Personne ne peut m'en dissuader. Allez, allez, allez, je ferai Op winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, vanochtend waren er afhankelijk nog wat wolkenvelden. Maar als je nu naar buiten kijkt, hem, ha, dan breekt de zon te spoedig door. Nou, die is al doorgebroken. Het weer daad een zonnige dag, al bleef het noorden gevoelig voor bewolking vanuit zee. De maximumtemperatuur liep uiteen van 17 graden in het Waddengebied... tot 26 graden in Limburg. De wind was matig en kwam uit noord tot noordoosten aan de noord... En aan de westkust was de wind vrij krachtig. Langs de Zuid-Zeeuwse kustwater vandaag mogelijk af en toe krachtig. In de nacht naar vrijdag is het in het zuiden helder. In het noorden komen er wolkenvelden voor. Het blijft overal droog. En de minimumtemperatuur ligt tussen de 9 graden lokaal in het oosten... tot 13 graden aan zee. De wind komt uit noord tot noordoostelijke richting... en is zwak tot matig. Aanvankelijk langs de zuidwestkust nog vrij krachtig. Morgen overdag zijn de eerste in het noordelijk helft nog wolkenvelden en verder is het heerlijk zonnig. De temperatuur loopt op naar de waarde tussen 19 graden aan de noordkust en 28 graden plaatselijk in het zuidoosten van het land. De wind is zwak tot matig uit het noordoosten. En de bron is KNMI. In a little cafe Just the other side Of the border She was Sitting there giving me looks That like made my mouth water So I started Ja, dat was Sascha met If You Believe. Culinair Zandvoort, het is van 28 juni tot, uh, tot 30 juni. En dat begint om 5 uur en het is tot half tien avonds. Op 30 juni dan. Vindt u op het gasthuisplein in Zandvoort voor de 11e keer Culinair Zandvoort plaats. Wellicht heeft u al eens genoten van de gerechten, chocolade, koffie en gezelligheid. Maar wanneer u nog nooit geweest bent, wordt het hoog tijd. En het is de volgende misschien handig om te weten: een hapje gaat niet zonder een drankje. En daarom zijn er twee tenten waar u aan de bar een drankje kunt halen. Tijdens het evenement kunt u uitsluitend met scharrekoppen betalen. Deze zijn per 10 te koop bij de twee kassa's op het terrein. En u kunt hier ook pinnen. Eén scharrekop staat gelijk aan één euro. De gerechten kosten maximaal zes scharrekoppen, tussen 6 euro. Tijdens Culinair Zandvoort vindt u bij Kassa's de Culinaire Krant. Deze krant staat bordenvol informatie. Een must have. Om mee te nemen naar Culinair Zandvoort. Culinair Zandvoort wordt volledig georganiseerd door en met vrijwilligers en is afhankelijk van sponsoring. Tijdens Culinair Zandvoort zijn er speciaal voor de kleintjes diverse poppenkastvoorstellingen. Elk jaar blijkt dat mensen scharrekop over hebben aan het einde van het evenement. Deze hebben echter geen waarde meer na afloop van Culinair Zandvoort. Daarom kunt u uw restant aan scharrekoppen inleveren bij de organisatie.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 We live for love, dat zegt Pat Denneter. Ja, wie, dan, wie leeft daar niet voor, hè? Ja, en dan gaan we gewoon even door op dezelfde voet met Hot Chocolate. I started with a kiss. It started with a kiss. The back row of the classroom. How could I resist the aroma of your love? Dat is weer Circus Zandvoort, het biscoopprogramma. En het biscoopprogramma loopt tot 3 juli. En dan beginnen we met Toy Story. En de drie, dat is in 3D in het Nederlands. Zaterdag, zondag en woensdag om half 2. 2 is 6 jaar. Huisdierengeheimen 2. Dat is ook in 3D, ook in het Nederlands. Zaterdag, zondag en woensdag om half 4. En dat is ook 6 jaar. Dus brilletje meenemen. De Hustle. En dat is dagelijks om 8 uur. En dat is 12 jaar. En dan hebben we nog... Verwacht Rocketman en het is 4 juli tot en met 16 juli. En dan hebben we ook nog The Lion King in 3D en het is 17 juli. Voor kaartverkoop en info www.circussandvoort.nl Bye-bye, my love, goodbye There goes my baby With the someone new She sure looks happy I sure am blue the De Zandvoortse evenementenorganisator Roy van Buringen en dat is ook mijn collega, is vanaf 3 juli te zien in een nieuw kookprogramma getiteld Klink smakelijk van SBS6. Het programma wordt gedurende zes weken dagelijks uitgezonden van 6 tot 7. Per aflevering zijn er vier kandidaten die drie rondes moeten zien te overleven. De jury bestaat uit topchef Julian Jaspers, Gordon die in een eigen hamburgertent runt, en presentatrice Nicolette van Dam. De dagwinnaar gaat naar de finale die elke vrijdag is te zien. Hoe ver Roy is gekomen? Ja, dat weten we niet. En dat mogen we ook niet zeggen. En hij mag het ook niet zeggen. Hoe kom je erbij om je op een gegeven voor een kookprogramma? En dan zegt hij, ik ben gek op koken. Weet je, de dag nadat het op 3 juli is uitgezonden... ga ik mijn kookbijdrage, een tofpotje, in het wapenverzand voor het presenteren. Daar kan iedereen zich voor aanmelden. Al dus, Roy van Buringen. de Stray Cats. Uh, de Reuzenrad en die is er weer, de View. En die is er van 28 juni tot en met 27 juli. En bekijk Zandvoort-aan-Zee vanuit grote hoogte. Het is 55 meter hoge Reuzenrad, de View, biedt vanaf het Badhuisplein een spectaculair uitzicht over Zandvoort-aan-Zee en de wijde omgeving. Een ritje in de View duurt ongeveer 10 minuten. Kun jij een mooiere zonsondergang voorstellen? Ik niet. Dus neem plaats in een van de 42 gondels en raak in de wolken. De kinderen kosten 4 euro en de volwassen 6 euro. Ja, en als ik in zo'n ding zit, ik heb last van hoogtefeest, dan geeft het altijd voor mij een strange effect. Het is over, maar het is niet echt over natuurlijk. Ik ben vanaf uh, volgende week ben ik op de woensdag tussen 12 en 2. Dus als je mij wil horen, dan tussen 12 en 2 en dan heb ik een lunchprogramma. En het is ongeveer in dezelfde vorm als dit. Dus als je het gezellig vindt, onder het eten lekker luisteren. Ik wens je in ieder geval een heel prettig weekend. Mooi weer, dat wordt het zeker. En kijk uit dat je niet verbrandt. En graag tot volgende week woensdag.